Maud Schreurs met het NOS Journaal. Er komt een huis voor klokkenluiders. Ruim twee jaar na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet. En die moet ertoe leiden dat mensen die in hun werk een misstand aan de kaak stellen, meer hulp en bescherming krijgen. Het huis voor klokkenluiders doet onderzoek naar misstanden en komt met adviezen. Het wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. En staat open voor meldingen uit zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. De Europese Commissie komt met een noodplan voor Griekenland om hulp te verlenen aan de meer dan 20.000 vluchtelingen die Macedonië niet in mogen. Details daarover worden morgen bekend. Ook is de EU bereid om landen waar veel vluchtelingen doorheen trekken financieel te helpen. Het Rode Kruis sloeg vandaag alarm over de situatie aan de Macedonische grens in Griekenland. Er is vooral een groot tekort aan drinkwater, eten en wc's. Ouders van Nederlandse Syriëgangers kunnen de laatste tijd nauwelijks contact krijgen met hun kinderen in Syrië. Dat zegt het samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland, dat die ouders probeert te helpen. Twee maanden geleden hadden veel ouders nog geregeld contact, maar de laatste maand lukt dat nauwelijks meer. Ze hebben de indruk dat IS het contact verhindert. En het samenwerkingsverband kan niet beoordelen wat er waar is van het verhaal over de executie van acht Nederlandse jihadisten door IS. Minister Dijsselbloem is blij met de nieuwe strategie van de NS die vandaag bekend werd gemaakt. De NS gaat zich weer helemaal richten op reizigersvervoer. Zo wordt 3 miljard euro geïnvesteerd en onder meer nieuwe treinen. Andere taken, zoals regionaal vervoer en stationswinkels, worden afgestoten. Het weer, de regen trekt via het oosten weg en vanavond wordt het vaker droog, maar vannacht opnieuw buien bij minima van een graad of vijf. Morgen is het wisselvallig met maartse buien en ook als een kans op onweer. Het wordt ongeveer 7 graden. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat nog rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muidenberg na een ongeluk. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge 5 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Dijl over 6 kilometer. De A4 richting Amsterdam tussen Iepenburg en Leidschendam 2 kilometer na een ongeluk. De A10 tussen Watergraafsmeer en Amstel 2 kilometer na een ongeluk. A27 Utrecht Breda tussen Hagenstein en Noordeloos En tussen Noordeloos en Werkendam langzaam rijden en stilstaan. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja, ja, ja, ja, we zijn er weer. CFM in de avond live. Aflevering 4. Het is vandaag 1 maart. En dat betekent dat iedereen weer zijn belastingpapiertjes netjes kan invullen. En als je dat natuurlijk niet doet na 1 april. Dan kan je flink dokken. Maar ja, daar gaan we het vandaag niet over hebben natuurlijk. Tijdens deze gezellige avond. CFM in de avond live. Met zijn vaste rubrieken. De dubbelhit. De dubbelhit. De top 5 en het verzoekkwartiertje. We hebben straks Danilo Kuiters in de uitzending. Hij komt live hier in de studio langs. Hij neemt dit keer de top 5 mee, dat is wel leuk. En het verzoekkwartiertje natuurlijk, kan u natuurlijk nu al indienen. Dat kan via 023 573 0393. Nogmaals 023 573... 0393 Of uh, op uh, www.facebook.com Slash ZFM in de avond live En daar kan u gewoon een berichtje achterlaten En dan wie weet draaien wij het wel in het verzoekkwartiertje Of wilt u gewoon wat melden Dat kan natuurlijk ook Wel een kleine mededeling Ja een uh, kleine mededeling en uh, Jammer ook Helaas heeft Naomi van Utopia laten weten... om vandaag niet langs te kunnen komen vanwege omstandigheden. En dat betekent dat ze vandaag niet in de uitzending komt. En ook niet in de studio natuurlijk. Dus wie weet, binnenkort zal zij aanschuiven hier aan de tafel... bij CFM in de avond live. Wij gaan natuurlijk luisteren dan eventjes naar de tune van Utopia. Oh, dit is aflevering 4 van CFM in de avond live. Zometeen hebben wij Danilo Kuiters in de uitzending. En uh, ja, hij uh, zal uh, zijn top 5 meenemen. We hebben de dubbelhit. Dat heeft alles weer te maken met Jeroen van de bodem. Er is weer wat leuks aan de hand. En uh, ja, het is wel toevallig dat uh, Jeroen uh, natuurlijk in weer voor de tweede keer in die dubbelhit zit. Maar uh, ja, ik uh, vond dit wel een heel grappig nieuwtje. Maar ook een hele leuke dubbelhit. En uh, zodoende doen wij, uh, draaien we deze, doen we het wel uh, vandaag gewoon gezellig. Dus uh, dat doen we gewoon eventjes. Wilt u een verzoekje doen? Dat kan 023 573 0393 of op facebook.com. ZFM in de avond live. En uh, ja, helaas Naomi van Utopia komt vandaag niet. Maar we hebben wel Danilo Kuiter's in de uitzending. En dat wordt ook hartstikke gezellig. We gaan lekker luisteren naar muziek. En deze is zo speciaal voor Zander Doudij. Oh nee, niet, niet, niet, niet. Dit draai ik zo meteen. En dit is gewoon een gezellig plaatje. En zometeen zijn we met die, dat liedje voor Zander Doudij. Want we maken het toch even goed... want vorige keer werd zijn liedje half afgekapt. Dit is het land van... iedereen is van de wereld, man...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 Een volk met een visie, of dat van ziende blind. Wat een mooi nummer. Ik blijf mooi vinden. De man uh, van, en. Um... Ja, of wel, wereldman. Sorry, dat was de uh, man van. <laughs> dat, uh, dat is een ander liedje. Um, ja, we gaan uh, zo meteen uh, naar, uh, naar het interview natuurlijk met uh, Dalino Kuiters. Uh, heeft u daar ook vragen aan? Kan u het altijd via onze Facebook laten weten. En zij neemt zijn top 5 mee. Het uh, volgende plaatje is. Uh, ja, is, is, is dit uh, speciaal voor Sander Doudij? We maken het goed met je. Je aaselt geen moment en pakt me volop op de mond en hakt En onvoorstelbaar in een vlucht zoem ik tot mijn verrassing terug Ik geef me over en ik laat alles vallen en bestaat Jij bent een boom die keihard in slaat. Je handen glijden door mijn haar Vlug ik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 Mee. wij samen met z'n tweeën, ja met z'n tweeën, ik e, e, ga met me mee. Dus ga nu met me mee, eh, e, e, e. Wij samen met z'n twee, eh, eh, e, e. Naar een leuk café, eh, e, e. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ik wil er even aan. Hey, hey, hey. Naar een leuk café, hé hé hé. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Zwaar met de me hey, hey, hey, hey. nek, me naar een leuk café, hé. Hey, hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Wilfred Bellis, hier op CFM Soto van Santvoort. Ga met me mee. En hij was hier twee weken geleden in de studio, want vorige week waren we niet vanwege de raadsvergadering natuurlijk. Maar, uh, een heel leuk interview gehad met hem. En, uh, ja, daarom draaien we dit nummer natuurlijk vaker. Uh, het is hartstikke leuk om onze gasten vaker terug te laten luisteren in onze uitzending. Heeft u zometeen een vraag voor Danilo Kuiters, Dan kan 023 573 0393. Dat is onze hotline. En uh, heeft u daar vragen voor, uh, dan kan u natuurlijk uh, altijd bellen. We gaan even lekker luisteren naar... Uh, naar even kijken naar, naar, naar, uh, naar een hoek. Not what I needed or what I wanted, but then again Living a lie, I couldn't go on another day This <laughs> So En dat dus je eigen schuld, je hebt het zelf zo ver laten komen En ik ben blij dat de vrouw die in mijn leven is, zo het meisje is uit de dom Als jij mij is, ooit verlaat, weet ik me geen raad Want een leven zonder jou is toch geen leven Ja, de dus liefste, één, liefste, blijft bij mij De liefde tussen ons, tussen ons gaat nooit meer voorbij, voorbij Oh liefste, blijf bij mij Blijf bij mij Toen ik jou zag staan Onder het licht van de maan Dat was zo mooi dat het net een droom kon zijn, dus liefste. Perfect ben, maar het gerucht doet al jaren de rond. Nu hoor je dat ik met Johnny West ben, dus er wordt gedanst en gefeest gezond. Hoe kan je beter vieren dat we samen zijn, Op zo'n prachtige dag als vandaag. En ik wil zo graag dat je bij me blijft, en dat liefste, is alles waar ik van je vrouw. Liefste, blijf bij mij. bij mij. De liefde tussen ons gaat nooit meer voorbij. Oh liefste, blijf bij mij. John West en uh, Lange Frans hier op uh, CFM Zandvoort in de avond live. Uh, de cd-speler stond niet op single, dus uh, hij ging gewoon weer door. We hebben Danilo uh, Kuijtersen gewoon in de studio, gezellig. Goedenavond, welkom uh, in de studio Danilo. Goedenavond. Hé, hey, um, ja, waar kwam je vandaan eigenlijk? Uh, je was hier uh, lekker snel? Ja, nee klopt. Nee, ik kwam uh, uit Oude Kijk naar Amstel waar ik woon. Nou, allemaal gezellig. Dus, uh, ja. Hey, uh, jij maakt wel wat mee de laatste tijd. Hè? Zeker. Want, uh, het is een druk uh, begin van het jaar. Ja, Waaronder Absoluut. iets met Lange Frans. We zien je regelmatig de laatste tijd met veel uh, bekende mensen. Ja. Geloof ik heb, doe je ook een project met een paar mensen. hè? Ja klopt. Kan je daar ja. nou wat over vertellen? Nou ja, Ik uh, ben bezig met, uh, met een eigen single. Mijn eerste single. En die is in samenwerking al gelijk met, uh, met Lange Frans zelf. Helemaal mooi. Dus... Uh... Kan je daar al een klein uh, tipje van de sluier over geven? Ja, dat nummer uh, heet uh, Hey, wat doe jij? En uh, ik ben uh, een paar weken terug ben ik in Duitsland geweest met een heleboel uh, bekende mensen, uh, uh, bekende artiesten, uh, mensen in de muziek. En uh, daar, daar uh, is dat nummer ontstaan. En uh, ja, dus dat is heel erg leuk. Ja, want um, ja, je, je je zei je was op een gegeven moment op weg naar Duitsland. stond er ja. ook op Facebook, hè, jij in je autootje. Ja. En um, ja, hoe was het om met die mensen samen te werken? Want daar was ook Thomas Berger bijvoorbeeld bij, toch? Ja, klopt. Nee, dat was super. Uh, uh, ja, heel veel nieuwe mensen leren kennen. Heel veel muziek gemaakt daar. Uh, en uh, ja heel veel nieuwe, nieuwe vrienden gemaakt. Ja. Ik leerde jou bijna een jaar geleden kennen. In Zandvoort tijdens de optreden. Toen uh, ja, dacht iedereen van, ach, wie, wie is hij? En uh, je stond hier op de poster. En uh, nou, wie uh, was Danilo? niet hey, maar uh, vertel. Um, Want in die jaar tijd zien we je steeds vaker komen op Facebook. Ja. En het, uh, het gaat echt lekker. Um, van het weekend heb je nog bij smaak voor uh, Nederlandse ja. opgetreden. Hoe was dat? Was ja, dat was heel leuk. Was heel druk. druk, gezellig. Ja. Helaas zijn uh, natuurlijk uh, drie Hazen ziek. Klopt, ja. Dus um, keelontstekingen. Ja, dat kan gebeuren bij een artiest. Ja, dan kan je niet. Uh, kijk, met een keelontsteking kan je wel werken, maar als je zingt kan ja, ja. je niet werken. Nee. Dus uh, nee, nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. Dus, um, ja. Komt er ook een, een, een, een release ervan, van je, cd, je nieuwe cd? Ja, we zijn er uh, uh, ja, volop mee bezig eigenlijk. Wat we willen gaan doen is uh, een, uh, ja, een release party houden, een single presentatie. Uh, nou, dat willen we. Uh, ja, er zijn voorbeelden van. Ja, daar hebben we bijvoorbeeld. Uh, te horen gekregen. Ja, misschien dat we dat in de Melkweg gaan doen... in Amsterdam. En uh, ja, via Frans natuurlijk... Met, met allemaal bekende artiesten zoals Jeroen van der Boom... Thomas Bergen. Uh, dus ja, dat zijn wel leuke dingen. Dat ja. zijn hele leuke dingen. Ja. Ja, van de week zat ik ook even te surfen op Facebook. Want uh, dat doe ik natuurlijk altijd eventjes... voordat een uh, gast komt. Dan kom ik ook jou op shownieuws ja, show gewoon tegen. Ja. Op, uh, is dat eigenlijk ook op tv gekomen Klopt. of was dat alleen via internet? nee, dat was gewoon via internet, was gewoon iets kleins en dat was uh, ja, via hem ook gegaan, via, via Frans en dat was eigenlijk uh, één dag dat mensen kunnen, uh, konden kijken, uh, dat mensen dat bericht konden kijken en uh, ja, een leuke, leuke inkomen eigenlijk voor mij. ja, ja en um, wat ik uh, wilde vragen, hè, uh, ja. is, is deze samenwerking gekomen door bloed, zweet en tranen? nee, uh, deze samenwerking is gekomen omdat ik uh, op mijn 15e verjaardag kreeg ik van mijn vader een, een cadeau. En een heel groot cadeau. Dat was dat uh, Lange Frans kwam optreden op mijn verjaardag. Uh, maar dat was niet in Nederland. Dat was op uh, Ibiza. Dus ja. dat, uh, dat was heel erg leuk. En uh, ja, er kwam ook een zanger, Robert Leroy. Die kende ik toen eigenlijk nog niet. Nee. Ja, en toen uh, ja, zijn we met elkaar eigenlijk met z'n allen op vakantie gegaan. Zeg maar. En dan hebben we een fantastisch feest uh, meegemaakt. En ja, dat was denk ik wel de mooiste verjaardag van... Uh, uit mijn maar leven. Van maar. je leven, ja. Ja, zeker. Dus daar, die samenwerking is altijd wel uh, uh, gebleven. Of de, de, de, het contact. En toen uh, kwam ik hem laatst tegen. Lange Frans. En toen zei hij van... Ja, wanneer gaan we een nummer maken? Ik zeg, ja, zeg maar. En uh, ja, toen had hij me meegevraagd naar Duitsland. Ja. ja. Hé, hey, we gaan even een plaatje draaien. Ook van een goede bekende van jou. Ja. En uh, ja, we gaan hem gewoon lekker draaien Ik zie dat het... Uh,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 Yeah Die jij kon kiezen, vond je keuze dan op mij? Lek misschien wel op ik een... And I can't hide Je bent nog steeds bij CFM Zandvoort, het lekkerste station uit uw regio. Ik heb nog steeds... Dan, ik, ik kan je nou, Wat heb ik vandaag? Ik kan je naam nou eens <lacht> uitspreken. Het is echt wat met die cd spelen. Um, dan, dan, dan, Danilo. Dan, Danilo. Ja. Wat erg. Normaal kan ik het altijd uitspreken. Vandaag heb ik ja. een spraakgeblek of zo. <lacht> hey, um, ja, talentenjachten. Daar kennen we je natuurlijk ook van. Ja, klopt. En uh, hoe... Um, ja, want de afgelopen tijd heb je, zie je best wel veel dat je mee hebt gedaan aan Ik denk dat je daar ook veel van leert, toch? Ja, zeker. Ja. En mensen leert kennen. Ja. Zat er binnenkort eentje weer aan te komen, toch? Ja, zeker. Aankomende zondag. De eerste ronde in ieder geval voor mij uh, bij de talentenjacht van Jantjes verjaardag. Ja. En dat is de talentenjacht waar Yves heeft gewonnen, toch? Ja, Yves Berens ja. heeft, uh, heeft vorig jaar... Uh, die talentenjacht gewonnen. En uh, is dus nu huishanger van de Jantjesverjaardag. En ik hoop dat ik, uh, ik dat dit, dit jaar mag worden. Dat ja. zou wel heel erg leuk zijn. Ja, zeker. Ja. Want dat is het, ik denk dat als je meedoet zo en zo aan die talentenjacht. Want de Jantjesverjaardag talentjacht, is gewoon een hele grote talentjacht. Geloof ik op ze drie of vier uh, voorrondes. Ja. En uh, dan nog twee halve finales. Dus dat is echt gewoon ja, heel groot. groot. Ja. En uh, daar doen ook best wel veel uh, zangers en zangeressen aan mee. Ook. Heel veel uh, mensen die ik wel eens hier ook aan tafel heb gehad. Ook, ook uh, jongens die gewoon al geld verdienen met hun optredens. Ja. En niet alleen maar voor het leuk doen. Maar het is gewoon een hele grote promotieding ook geworden. Voor de artiest. Ja, en het is ook leuk. Ik bedoel, heel veel vrienden van mij die gaan nooit echt uh, naar een kroeg of iets. En uh, Jantjes verjaardag is toch wel. Hè, dat draaien ze ook bijvoorbeeld de R&B muziek. En dat is ook wel leuk. voor uh, de, de, ja, Zodat vrienden kunnen kijken. Stel dat je huishanger wordt. Ja, ja. Maar dat ga je winnen? Ja, de dus, uh, eerste prijs uh, dat is dat je uitzanger wordt. En dan sta je één keer uh, in de maand sta je in de Jantje verjaardag. Nou, dat, uh, dat zou wel vet zijn. Dat zou wel heel vet zijn. Ja. Ja, wat, wat zijn jouw dromen voor, voor de toekomst met, uh, met, mee, met je werk? Want het, is, het ja. wordt je wel je werk langzamerhand. Jazeker. Ja, ik ben nu uh, 18 jaar, dus eigenlijk nog vrij jong. En uh, ja, Ik zie het wel als een uh, soort werk al. Ik, bedoel, ik ben elk weekend onderweg. Uh, voor mijn optredens. Ja, grote droom. Ja, ik, ik hoop gewoon een bekende artiest te worden. En een bekende zanger. En uh, ja, daar ben ik nu gewoon echt keihard voor aan het werken. En uh, contacten op opbouwen. Uh, hè? Dus veel met uh, uh, bijvoorbeeld Lange Frans of, of, of een Thomas Bergen die me, die me heel erg uh, daarin steunen. Die me heel erg helpen. Ja. Dus, uh, ja, ja wel, wel mooi, hè? Dan, dan, dan ben je. Uh, yeah jaar terug zou je dit niet hebben gedacht. Nee, nee. Nee, het is allemaal echt, echt snel gegaan. Ja. Vorige een paar weken geleden heb je ook in het theater gestaan bij iemand. Bij ja. Danny Braaf, hè? Ja. Hoe waren de reacties daarop? Want het was een bomvol theater. Ja, die reacties, ja, die waren niet normaal. Nee, dat was echt... Uh, ik was uh, niet heel zenuwachtig. Echt voordat ik opkwam, uh, stond ik een beetje te trillen. Maar ja, daarna, die reacties, was echt uh, ja, niet normaal, ja. Hele mooie dingen dan de afgelopen tijd. En, uh, en uh, ja, de toekomst wordt ook gewoon mooi. Qua een nieuwe single dan met uh, Lange ja. Frans. Die binnenkort uit is tegen die tijd komen jullie gewoon hier uh, weer lekker even langs. Ja. Dan gaan we die plaat gewoon lekker draaien. En dan uh, gaan we die lekker mee promoten natuurlijk. Ja, gezellig. En uh, ja, we gaan zo meteen de tweede uur even. Uh, jij hebt wat uh, muziek meegenomen. Ja. En dat gaan wij uh, bespreken natuurlijk in de top 5 die wij altijd uitzenden. En dit keer heb, je, heb jij die uh, top 5 uh, uitgezocht. En ik ja. ben wel benieuwd, want het zijn wel liedjes die dicht bij jou staan. Ja, zeker. En dan komen we verder achter in die top 5 wie je eigenlijk bent. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Toch? Wij gaan gewoon even weer verder een plaatje draaien. En uh, zometeen uh, zijn we zeker uh, bij u terug. Het uh, tweede uur van uh, CFM in de avond. Live. Dit. Uh, Tweede uur. We gaan in ieder geval op naar oplaad tweede uur. En we hebben allerlei items nog. We hebben de dubbel hit, de top 5. En het verzoekkwartiertje. Dus het wordt een druk tweede uur. Maar uh, dat is altijd een gezellig op u dinsdagavond. Dit is hier vanmiddagavond Live. Twijfelt aan het feit dat jij echt alles voor me bent. Ik zing de hele dag voor jou Omdat ik zoveel van je hou Samen met jou jaag ik mijn droom Ik heb weer de kracht Is als een sprookje uit duizend één Langs de ruit, het is of de hele hemel om je heen. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Herinner mij de tijd van jij en ik. De allereerste, voor de laatste blik: ik zie je altijd nog als verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan: ik mis je zo, ik mis je meer. zie jou in mijn dromen keer op keer. Wie zegt me hoe en wanneer zie ik jou weer? Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik weet niet wat er mij toe heeft ziel om te denken. Dat ik minder van je hield, besef nu dat het nog lang, nog lang niet over is, omdat ik jou nog alle dagen liep. Ik mis je zo, ik mis je. Dag verdwijnt, blijf bij mij. Nee, ik wil niet dat je gaat, want je hoort bij mij. Ik kan het echt nog niet alleen. Dans met mij. Dans met mij. Zoals we altijd samen deden, dans met mij. Ik leef een hopeloos verleden. Want nu jij er niet bent, voelt mijn leven zo koud. Het is moeilijk te missen waar je nog zoveel van houdt. Zodra de avondzon verdwijnt en mijn dromen weer gaan leven. Ben jij weer aan mijn zijn?